11 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn gewonnen door de socialist François Hollande. Een half uur na het sluiten van de stembureaus verscheen zittend president Sarkozy op de televisie om zijn rivaal te feliciteren met de overwinning. Hij bedankte zijn kiezers en zei dat hij als enige verantwoordelijk is voor de nederlaag. Een uur later hield Hollande zijn overwinningstoespraak. Daarin zei hij dat de veranderingen die hij heeft beloofd nu beginnen. Hij beloofde een leider te zijn die het hele land zal verenigen. Hollande zei dat hij gaat bezuinigen, maar dat die met sociale maatregelen zullen worden verzacht. De vriendschap met Duitsland wordt voortgezet, zei hij. Met Hollande krijgt Frankrijk voor het eerst sinds 1995 weer een socialistische president. Zijn aanhangers vieren al sinds het begin van de avond feest, toen buitenlandse media al meldden dat Hollande had gewonnen. In Frankrijk zelf mogen geen peilingen worden gepubliceerd zolang de stembureaus nog open zijn. In Griekenland zijn de parlementsverkiezingen uitgelopen op een nederlaag voor de regeringspartijen Nieuwe Democratie en PASOK. Ze zijn afgestraft voor het zware bezuinigingsbeleid dat is opgelegd door Europa en het IMF. De socialistische PASOK was de grootste, maar lijkt nu de derde partij te worden. De conservatieve partner Nieuwe Democratie wordt nu waarschijnlijk de grootste partij, maar verliest wel fors. De tweede partij van Griekenland lijkt het radicaal linkse Syriza te worden. Het ziet er naar uit dat het extreemrechtse Gouden Dageraad de kiesdrempel haalt en in het parlement komt. Met deze uitslag zal het erg moeilijk worden om een regeringscoalitie te vormen. SP-Tweede Kamerlid Ewoud Eergang stelt zich niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer. Na bijna zeven jaar Kamerlidmaatschap vindt hij het tijd voor iets nieuws. Op de site van de SP schrijft Eergang dat het een moeite kost om de SP de belofte te doen er ook voor de komende vier jaar weer voor 100% tegenaan te gaan. Eergang is de financieel specialist van de SP-fractie. Hij weet nog niet wat hij na de Kamerverkiezingen in september gaat doen. In Rotterdam is om zes minuten over zes twee minuten stilte gehouden... om de moord op Pim Fortuyn te herdenken, precies tien jaar geleden. Ook is aan het eind van de middag een deel van de Korte Hoogstraat in het centrum... omgedoopt tot Pim Fortuynplaats. Bij de onthulling van het straatnaambordje waren zo'n duizend mensen aanwezig. Fortuin werd tien jaar geleden op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten door milieuactivist Volkert van de G. Vandaag is ook met een mis en een symposium stilgestaan bij Fortuins dood. In Jemen is bij een luchtaanval een belangrijke Al-Qaeda-leider gedood. Dat meldden de Jemenitische autoriteiten. Het lijkt erop dat de aanval is uitgevoerd met een Amerikaanse drone, een onbemand vliegtuigje. Maar dat is door de Verenigde Staten niet bevestigd. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven. Doelwit was waarschijnlijk de militaire leider van Al-Qaeda in Jemen. Hij werd eerder veroordeeld voor de bomaanslag in 2000... op het Amerikaanse marineschip USS Cole in de haven van Aden. Daarbij kwamen 17 Amerikaanse militairen om het leven. In 2005 ontsnapte de Al-Qaeda-leider uit de gevangenis. Bij stadion De Kuip in Rotterdam hebben zo'n 30.000 Feyenoord-fans... de tweede plek in de eredivisie gevierd. Rond half acht kwam de spelersbus aan bij De Kuip. En de spelers werden buiten het stadion opgewacht door zo'n 3.000 supporters. Vanmiddag won Feyenoord in Friesland met 3-2 van Herenveen, waardoor de Rotterdammers achter Ajax als tweede eindigden. Daarmee is deelname aan de voorronde van de Champions League verzekerd.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 Het weer overwegend droog en opklaringen, minimaal vannacht tussen 5 graden aan zee en 2 in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken, het blijft vrijwel overal droog en het wordt 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Na morgen loopt de temperatuur op, maar de kans op buien blijft groot. Dit was het NOS Journaal. in augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek tijdens de Robeco zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op robecozomerconcerten.nl Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen tablets en scooters deze week bij WKAM.nl honderden masterhaves die je niet mag missen kom ze nu ontdekken, want op is op voor de must-haves eerst WKAM.nl Bestel nu kaarten op robecoszomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd für mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette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 Ons vogelhuisje deel 4. Dat was geen waterpistool meer, dat was een waterkanon... waarmee ik deze week in de aanslag zat. Want de zwarte kat van de buren was er weer. Ons kleindochtertje, Tuk op Dieren, was op een stoel geklommen... om in het vogelhuisje te kijken, lukte niet. Maar ze had die stoel laten staan en die kat zag daarin dus... een perfecte springplank naar vers vogelvlees. Onverschrokken joeg ik hem. Met mijn waterkanon weg en nu is het wachten weer op het chilp van Jonge Mezen. Goedenavond, het is verkiezingsdag, dat kan u niet ontgaan zijn. Het Franse presidentschap en de samenstelling van het Griekse parlement staan op het spel. Maar ook, wie weet, de toekomst van Europa en de euro. Gaan de Fransen en Grieken onder hun nieuwe leiders... weer aan het pot verteren? En hoe moet dat dan met ons? Enfin, in het oog eh, correspondenten Ron Linker en Connie met de laatste stand van zaken in eh, Parijs en Athene. En commentaar krijgt u van VVD-Tweede Kamerlid Hand en Broeke... en PvdA europarlementariër Thijs Berman. En laat voor de winnaars het boek Doodloper een wijze les zijn. Vier jaar geleden was Sammy Van Jury... Wanjiru, de eerste Keniaan die Olympisch goud won op de marathon drie jaar later, was hij dood, ten gronde gegaan aan drank, vrouwen en ja, roem. Frits Konijn schreef er samen met Simon Maziku een boek over en komt erover vertellen en aan atletenmanager Jos Hermans de vraag of Afrikaanse topatleten wel voldoende begeleid worden. Om vijf voor twaalf, Harry Wesselings, grote dag. Maar eerste kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 6 mei. 5 4 3 2 1. François Hollande is elu uit 52% zonder estimatie van de stof. Zo van in François Hollande is de zevende president van de Vijfde Republiek. De Fransen verkozen de socialist boven de conservatief. Het wordt moeilijk, denkt Hollande, maar samen met het Franse volk zullen we het beste van proberen te maken. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Devant vous, je m'engage à servir mon pays. Zoals gebruikelijk kreeg de winnaar een telefoontje van de verliezer. Je viens de la voir au téléphone et je veux lui souhaiter bonne chance au milieu des épreuves. De verliezer is Nicolas Sarkozy. Na vijf jaar moet hij het Elysee verlaten, maar niet daarna uitgebreid bedankt te zijn door zijn aanhangers. Het is mij bedankt werd Sarkozy ook door overwinnaar Hollande, hoe diens aanhangers daar dan ook over mogen denken. Aan Nicolas Sarkozy, die dirigé La France pendant 5 ans. et qui mérite à ce titre tout notre respect. Denis, le president beloofde beloofd dat de verandering waar de Fransen voor hebben gekozen nu begint. Le changement que je vous propose, il doit être à la hauteur de la France. Il commence maintenant. Frankrijk maakt een ruk naar links, Griekenland een ruk naar beide flanken van het politiek spectrum. De middenpartijen kregen een pak slaag, bij de stembusgang uiters links en uiters rechts profiteren. En zo klinkt uiters rechts in Griekenland. Nobody fear me if he is a good Greek citizen. For everyone who is traitor I don't care. U hoorde de voorman van de Gouden Dagenraad. Zijn partij haalt volgens de exitpolls 6 tot 8 procent van de stemmen. Er is een kans dat hij gaat meeregeren... aangezien een brede coalitie van het midden... met deze stembeursuitslag onmogelijk is bijna. Wat is zijn eerste prioriteit? All the immigra illegal immigration out. Out of my country, out of my home. Alle emigranten per direct het land uit. Krasse taal, duidelijke taal. Ondanks het verlies blijft de gematigd conservatieve nieuwe democratie de grootste partij. Zij zal waarschijnlijk het voortouw nemen bij het vormen van een regering. En dan was het tien jaar na die 6 mei 2002. In kranten, op tv, op internet en op de radio... is de tiende herdenking van de sterfdag van Pim Fortuyn... de hele week uitvoerig aangekondigd. Met als centrale vraag, wat is er over van het gedachtengoed van Pim? Veel, zeggen sommigen, weinig, zegt zijn broer. Is er veel veranderd? Nou, ik denk het niet. U ieder met de tram mee te gaan... En te zien hoe gewone conducteurs belaagd worden. Waar is het respect voor mensen? Een trieste dag in Rotterdam, gelukkig was er ook afleiding. De plaatselijke voetbalclub plaatste zich voor de voorronde van de Champions League. Een uitgelaten publiek in de Kuip, uitgelaten spelers in de catacomben. Een tip voor sportverslaggevers, geef in dit soort gevallen nooit je microfoon uit handen. Voor je het weet, zit je zonder werk. Hoe is het voor jou als jongen? U gaat volgens jaar de Champions League in. Wat betekent dat? Ja, dat is, uh, dat is wel een eer natuurlijk. Uh, van Kleinswaan droom je ervan om, uh, om te gaan spelen. En uh, ja. als je ziet hoeveel mensen hier zijn om uh, ja, onze steun. En, uh, en vandaag de horen dat is prachtig. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En SP-kamerlid Ewoud Irgang stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de Tweede Kamer, maakt hij vanavond bekend. Ewoud Irgang, uh, goedenavond. Goedenavond. Uw partij staat op flinke winst, wordt volgens de peilingen zelfs de tweede partij. Is het dan niet zonde om juist nu te stoppen? Ja, het is altijd, iets mo een, mo het is altijd een moeilijk besluit, omdat je, ja, het is toch uh, ja, afscheid nemen van wat je gedaan hebt. Uh, uh, maar ja, het is ook, eigenlijk ook een heel goed moment, want uh, we staan er inderdaad uh, ontzettend goed voor. Uh, dus uh, het is eigenlijk een, ook een heel goed moment om te stoppen. Dus deze staan er gewoon heel goed voor. Maar je zou kunnen zeggen u bent zeven jaar Kamerlid geweest, zo lang is dat nou ook weer niet. En nu juist is er straks genoeg werk voor een financieel specialist van een grote partij in een eventueel nieuw kabinet. Ja, maar uh, ik heb natuurlijk uh, zeven jaar in de Kamer gezeten. Maar uh, wat veel mensen niet weten is dat ik daarvoor uh, korte tijd bij de Nederlandse Bank heb gewerkt. Maar daarvoor heb ik ook zeven jaar als fractiemedewerker uh, dus op de achtergrond van de SP Tweede Kamerfractie gewerkt. Uh, dus ik heb bijna, bijna 14 jaar uh, heb ik, uh, bij de Tweede Kamerfractie van de SP uh, gewerkt. En dat, dat is wel heel erg lang. En als ik me nu opnieuw herkiesbaar zou stellen, zou dat weer voor de komende vijf jaar zijn uh, tot, tot 2017. Uh, en het is wel een echt een zware baan waar echt 100% inzet uh, van, van, uh, van je wordt verwacht en ook, en ook terecht. Uh, uh, ja, En als ik dan mijzelf de vraag stel of ik dat uh, weer voor vijf jaar uh, kan waarmaken... Uh, ja, dan twijfel ik daarover. Dus dan moet je, je ook niet herkiesbaar stellen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Dank Ewout Eergang, Het gaat u goed. Hier tegenover mij zit Martijn Nijhuis. Die heeft de kranten van, van, van vanmorgen vroeg doorgenomen... en er een overzicht van samengesteld. Dat gaat hij voorlezen. Ja, alle kranten... Begint besteden, hij voor te lezen. ik wacht er al op. Alle kranten besteden morgen natuurlijk aandacht... aan de lijsttrekkersverkiezing van het CDA... Het AD heeft alle kandidaten even op een rijtje gezet. Marcel Wintels is volgens de krant een goed bestuurder en een fris gezicht. Maar juist door die onbekendheid sneuvelt hij waarschijnlijk. Lisbeth Spies maakt een goede kans, denkt het AD. Ook zij is een goed bestuurder en zij ligt al wel goed bij de achterban. Ook Henk Bleker maakt een goede kans. Hij wordt een omstreden Napoleon genoemd. Maar wat je er ook van wil zeggen, het is wel een man met een duidelijk profiel... Sibrand van Haarsma-Buma is saai, maar stabiel. Een perfecte tussenpauze. maar de lijnen van Torenburg maakt geen grote kans. Mogelijk doet ze alleen mee zodat ze hoog op de lijst komt voor de nieuwe Tweede Kamer. Harry Wesselink wordt een enthousiaste clown genoemd. Leuk geprobeerd, altijd goed dat de gewone man ook aan bod kan komen... maar na vandaag zal Wesselink hoogstwaarschijnlijk weer verdwijnen in de vergetelheid, al dus het AD. Om vijf voor twaalf is Harry Wesselink aan de telefoon. Als de huizencrisis doorzet en de rente weer stijgt... dan moeten veel gemeenten de lokale belastingen met tientallen procenten verhogen. Lijkt uit een financiële stresstest in vier grote steden. Er is bijvoorbeeld onderzocht hoe diep een gemeente in de problemen komt... bij een nieuwe economische dip. Maar er is ook bekeken wat de financiële gevolgen zijn... als er zich een humanitaire ramp voordoet of als er ineens veel minder geld van het Rijk binnenkomt. De resultaten van die test worden morgenochtend pas gepresenteerd... maar de Telegraaf heeft al de hand weten te leggen... op de resultaten van Amsterdam. Die gemeente zou vooral in de problemen komen... bij een crisis in de vastgoedsector. Nederlanders worden steeds vaker slachtoffer van zwendel... met vakantiehuisjes, meldt Spits. Mensen huren huisjes die achteraf helemaal niet blijken te bestaan. Ze kopen valse aandelen in buitenverblijven. Ja, of ze laten zich langlopende contracten aansmeren voor waardeloze vakantiebestemmingen. De schade loopt in de meeste gevallen in de duizenden euro's. Dat zegt de, de Fraude Helpdesk, een website voor fraudeslachtoffers. Die krijgt steeds meer meldingen over zwendel met vakantiehuisjes. De zwendelaars adverteren op internet... en werken meestal voor internationaal opererende bendes. Volgens de Helpdesk treedt de Nederlandse politie... te weinig tegen die bendes op. De doorgaans zo geduldige Britten worden gek van de wachttijden... op de luchthaven Heathrow, dat meldt de Volkskrant. De afgelopen dagen veroorzaakte de Britse immigratiedienst extreem lange rijen, waardoor de wachttijd voor vliegtuigpassagiers opliep tot meer dan 2,5 en een half uur. Dat komt doordat de dienst de opdracht heeft gekregen om iedereen strenger dan ooit te controleren. In NRC Next een verhaal over voetbalscheidsrechters. Die hebben het lang niet altijd bij het juiste eind. Maar dat wist u waarschijnlijk al lang. Elke week zien miljoenen mensen vanuit alle camera's, standpunten... en in eindeloze herhalingen hoe de scheidsrechter fout op fout stapelt, zegt de krant. Het wordt hoog tijd dat de scheids die beelden gebruikt bij zijn beslissing, vinden de deskundigen. Die hebben de wedstrijden geanalyseerd van de zes beste voetbalclubs van Nederland. De conclusie? In 38 procent van de wedstrijden maakt de scheids... Een of meer cruciale fouten bij het toekennen van een doelpunt... of een rode kaart. Als de scheids wel videobeelden had gebruikt... dan waren de punten van de topclubs anders verdeeld. Heeft Ajax dus eigenlijk wel recht op het kampioenschap? Dat staat morgen in NEC Next. Voetbal is soms gewoon te ingewikkeld voor de mens, zegt de krant. Bij buitenspel bijvoorbeeld moet de grensrechten naar de bal... en naar de ontvangende speler tegelijk kijken. En dat kan volgens de krant alleen... Als je zo scheel bent dat je met je linker oog in je rechter broekzak kunt koekeloeren, deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Wiseman van James Blunt. Gisteren doodgemeld door een website, hartaanval, maar dat is Lari. Het was een nepbericht van een 20-jarige Amerikaanse student. Weet u dat ook weer? Medeen nu naar correspondent Ron Linker in Parijs. Hallo, Ron. Goedenavond. Zo te horen sta je midden op het overwinningsfeest van François Hollande. Precies. Uh, François Hollande. Waar, Waar is, is het? Het is uh, inderdaad door de mensenmassa. Uh, mensen die François Hollande's overwinning komen vieren... Ik zie mensen die op bushokjes zijn geklommen met de Franse vlag. Met de rozen lopen ze rond. Uh, Sommigen zijn al behoorlijk dronken geworden. Het is echt een volksfeest aan het worden op Place de la Bastille. Een symbolische plek natuurlijk in de geschiedenis van Frankrijk. Ja, was het vandaag al snel duidelijk dat de socialist zou winnen? Ja, dat begon ook eigenlijk uh, op dit plein, uh, John. Uh, in de loop van de middag uh, ben ik met een taxi-ritje uh, gaan maken door Parijs bij de twee pleinen. ...waar de feesten zich zouden kunnen afspelen. Ik begon bij plaats de La Concorde... ...waar het feest al plaatsvindt als Sarkozy had gewonnen. Daar was helemaal niemand. De politie was daar al weg. En in, uh, bij plaats de La Bastille daar werd het dranghek opgesteld. Podia neergezet. De media kwamen daaraan. En daar, uh, daaruit leidde ik al af van... ...nou, het zou heel goed kunnen zijn dat Frans Hollande de overwinning gaat claimen. Ja, Nou is een overwinning van uh, 52 versus 48 procent. Niet echt eclatant... Uh, een zeer verdeeld Frankrijk? Ja, tot op het bot verdeeld. Hè. Uh, uh, dat heb je gezien in die uitslag. Het verdeeld over de toekomst van dit land. Want uh, president Hollande zal vanaf morgen moeten gaan werken aan de grote economische problemen van dit land. Uh, hoge werkloosheid. Er lopen hier veel jongeren rond. Nou, één op de vier Franse jongeren is werkloos. Daar zal hij aan moeten gaan werken. Maar daar is vanavond even geen plaats voor. Men wacht hier op Las de la Bastille totdat hij uh, hun held, hier komt spietje... Na verwachting zal dat toch zijn iets voor middernacht. Uh, zijn vliegtuig is opgestegen vanuit het plaatsje Tulle. Daar komt hij vandaan, daar was hij burgemeester. En daar heeft hij ook de uitslagen afgewacht. Maar hij is op weg hier naar deze mensenmassa die hem warm zal onthalen. Maar Sarkozy heeft zijn tegenstander al gracieus gefeliciteerd. Uh, ja, ik vond dat hij dat gracieus deed, uh, die speech. Uh, de afgelopen dagen heb ik hem tijdens de campagne veel harder gehoord. Maar inderdaad al heel kort nadat bekend was geworden formeel... Uh, ...dat uh, François Hollande de verkiezingen had gewonnen. Maar voordat er alle stemmen gebeld waren, had hij al gebeld met François Hollande. Ik moet zeggen dat je aan hem kon zien dat hij zich misschien intern al verzoend had met de nederlaag. Dat hij zich er uh, al bij neer had gelegd. je moet ook niet vergeten, al twee jaar lang uh, zijn er opiniepeilingen gehouden. En stuk voor stuk wezen die opiniepeilingen uit dat hij, Nicolas Sarkozy, niet herverkozen zou worden. Dus het zou heel raar zijn als er nou in dat laatste weekend, het laatste verkiezingsweekend, nog omgekeerd zou zijn. Dus ja. ergens zag ik bij hem de berusting. Wanneer betrekt uh, Hollande het Elysée? Daar zullen we nog heel eventjes op moeten wachten. Wat er gebeurt is dat u formeel eerst alle stemmen geteld worden. Dat resultaat moet formeel worden goedgekeurd door de Constitutionele Raad. En dan heeft de ex-president de ex nog... Vijf dagen de tijd om het ELC te ontruimen. Dus ik verwacht rond 15 mei dat de inauguratie van president François Hollande zal plaatsvinden. Dank Ron Linker hier in de studio, VVD-kamerlid Hand en Broeken, die de campagne van Sarkozy heeft gevolgd. Welkom. Dank u. En in Parijs, eh, Partij van de Arbeid, Europarlementariër Thijs Berman. Ook goedenavond. Goedenavond. Ben, bent u ook bij het feest eh, in, in de Bastille? Ik was op de Place de la Bastille, uh, tot niet zo lang geleden, tot ik naar deze microfoon toe ging. Ah, ja. bij, uh, bij de Place uh, de Charles de Gaulle uh, de l'Etoile. Uh, Bastille kun je bijna niet lopen. In de metro zingen de mensen de Marseillaise. Ik moet een Nederlandse partij nog zien die na zijn overwinning uh, eindeloos de Wilhelmus aanheft. Dat is toch echt een verschil met ons land. Ja. Ik was geschokt eigenlijk door de reactie van veel migranten en hun nazaten die heel opgelucht zijn dat Sarkozy weg is. Omdat Sarkozy de politie eigenlijk ongehinderd en vrij brutaal papieren liet controleren. En ze hopen dat dat nu afgelopen is. Ja. Ben, ben, bent u daar als, als Europarlementariër of, of gewoon ja. als, als belangstellende en, en fan van Hollande? Nee, ik vertegenwoordigde wel de PvdA daar in het hoofdkwartier van de Partie Socialist. Ik had wel een missie, zeg maar. En die heb ik ook uh, volbracht. Dat was ja. niet zo moeilijk. Oké. Okay. Hebt u Hollande nog gezien of zelfs een hand kunnen geven? Nee, want uh, Hollande is in Tulle in uh, midden Frankrijk mm. en uh, komt nu pas naar ja. Parijs toe. Ik ja, heb wel veel secondanten gezien. Ja, secondanten ja, ja. van, uh, van Hollande, eindeloos. Wat zeg je nou over deze zegen? Als, als, uh, is dat knap werk van Hollande? Of kon hij met zo'n tegenstander eenvoudig niet verliezen? Nou, Frankrijk is in meerderheid niet links. Uh, en er moet iets heel bijzonders gebeuren, wil links eens een keer winnen. En dat die zit hem in twee woorden naar mijn smaak. In het woord waardigheid en het woord rechtvaardigheid. Uh, Sarkozy heeft zich niet waardig genoeg getoond. Heeft als president mensen uitgescholden. Dat zit bij zijn eigen aanhang veel mensen dwars. Dat, dat hij heeft ze echt teleurgesteld in de manier waarop hij het ambt vervulde, in de stijl. En de rechtvaardigheid, de crisis daalt in Frankrijk niet op de sterkste schouders neer. Hij heeft... Te veel douceurtjes uitgedeeld aan de hoogste inkomens. En ook dat breekt hem nu op. En daarom ja. heeft Hollande gewonnen. Hollande heeft eigenlijk gewonnen omdat Sarkozy verloor. En zo gaat het vaker in de politiek. Ja, Hans en broeken, hoe denkt u daarover? Heeft Sarkozy verloren door zijn campagne of door een beleid van de afgelopen jaren? Nee, vooral door zichzelf. En uh, ik denk dat er de afgelopen week, uh, twee weken, drie cruciale dingen mis zijn gegaan. In de eerste plaats um, uh, heeft hij niet uh, tijd kunnen keren. En dat was het beste zien in tv-debat afgelopen woensdagavond. Ik heb daar ruim een uur van gevolgd. Dat was een verschrikking. Ik had een beetje een soort... Kennedy, ja, Kennedy versus Nixon. De mensen die naar de radio hadden geluisterd... die vonden dat Nixon <lacht> gewonnen hadden. Hier keek iedereen. Miljoenen mensen hebben naar die tv gekeken. En als ja. je het geluid zou hebben uitgezet... dan kon je het al zien. Je had een... Uh, een president en een presidentskandidaat. Maar als je echt goed keek, za zaten ze eigenlijk omgekeerd daar. Hollande Precies. maakte de presidentiële indruk en Sarkozy was het keffertje. Um, uh, dat ging er dus mis. Hij heeft het daar niet kunnen draaien. Wat er ook mis ging, uh, een blanco stem van uh, advies van uh, Le Pen. En Bayrou, die ook zijn stemmen ja. um, uh, niet aan uh, Sarkozy heeft willen gunnen. Um, ja, en Hoewel die behoorlijk is ingelopen nog in de laatste paar dagen... is het uiteindelijk niet genoeg nee. gebleken... En moet Sarkozy, en dat heeft hij vanavond ook erkend... het helemaal aan zichzelf wijten. Overigens, Thijs, felicitation. Oké, okay. <laughs> voel het... me niet maar... Het ik spel is aan. uit dus eigenlijk voor Sarkozy. Denk je dat we hem nog terugzien in de politiek? Dat vind nee. ik moeilijk, moeilijk te zeggen. Ik denk het niet. Ik denk dat voor de Franse politiek, uh, die directe Franse politiek, dat het voor hem over is. Um, het is ook, um, wat ik vanuit uh, Europees opzicht, hè, want dat is toch het, het perspectief dat, dat Thijs en ik hier delen. Um, uh, opmerkelijk vinden is dat dit volgens mij nu de elfde Europese regeringsleider is die het veld heeft moeten ruimen sinds de eurocrisis zeg maar, in volle omvang is losgebarsten mm -hmm. En dat is uh, omineus. Um, en dat betekent dus dat, uh, dat iedereen zich uh, daar um, uh, zich goed rekenschap ja. van moet geven. Ja, Berman, dat is inderdaad omineus voor de, voor de status van de parlementaire democratie. Dat je als democratisch nee. leider haast niet door zo'n crisis heen komt. Ja, het is vooral omineus voor die grote, zware meerderheid van liberaal-conservatieve leiders die we in Europa hebben. Die met de verkeerde recepten een crisis te lijf gaan. Met een ideologische bril van 1980 naar een crisis kijken van 2011. Ja, okay. En de ja, overheid ja, afkomen over zoveel ik, kunnen. ze ik, kunnen. Ik, maar ik, niet genoeg kijken naar de noodzaak ik, de economie te doen groeien. Ik, ik gun Thijs uh, uh, dat je ongetwijfeld al een, een klein glaasje champagne hebt genuttigd. Dat is je nee. uh, wel gegund. Maar laten we wel even de feiten helder onder ogen blijven zien. Want maar er zijn ook een hele hoop... Nou, dan moet, zaken, dat, da, dan moet dat snel gebeuren. Um, uh, maar je ziet ook dat er een hele hoop socialistische leiders... Um, uh, het, het, het veld hebben moeten ruimen. Kijk, politie die overleven zijn die politie die met een eerlijke boodschap... die verkiezingen ingaan. Die, zoals bijvoorbeeld in Nederland uh, Rutte heeft gedaan... heeft gezegd van kijk eens mensen, er zijn moeilijke tijden. Uh, oh, uh, we yeah. gaan u geen uh, uh, valse beloften uh, doen. Uh, u zult erop moeten rekenen dat we uh, door een diepdal moeten... om ja. er uiteindelijk weer uit te kruipen. En heel veel politie hebben dat niet aangedurfd ja. En die betalen daar nu een heel grote prijs... Voor. Berman, mag ik je vragen wat voor president wordt Hollande volgens, volgens jou? Wat, wat worden zijn eerste daden? Ik denk dat hij een heel gematigde president uh, zal zijn, die uh, onmiddellijk met uh, Angela Merkel in conclave zal treden en als premier zal benoemen Jean-Marc Ayrault, die uitstekend Duits spreekt, een gematigde ja. uh, uh, fractievoorzitter in het, uh, in het parlement in, Frank in uh, Frankrijk. En, dus dat zal hij doen en hij zal inzetten op een groeistrategie om werkgelegenheid te bieden aan al die mensen die vooral in Zuid-Europa zo diep lijden onder de crisis. Al, als een groeistrategie betekent in 9 van de tien gevallen... bij uh, socialisten dat ze meer geld gaan uitgeven. Dat kan niet, dat heeft, heeft ook Hollande niet. Ik nee. hoop erop dat Hollande Doe. zal blijken te zijn wat Mitterrand was na een jaar ongeveer. Iemand die uh, uh, realistisch was, die ook wist dat hij het met de Duitsers samen moest doen. En ja. uh, daarom is het ook belangrijk dat dat eerste telefoongesprek uh, met Merkel... Dat, dat goed verloopt. En ik hoop dat uh, Hollande iets zal hebben van Jospin, de premier, de socialistische premier... die, um, als we erop terugkijken, ik geloof de meeste uh, bedrijven heeft geprobeerd. Privatiseert um, in vergelijking ja, ja. met al zijn voorgangers, die dus uiteindelijk iets ondernemersvriendelijker was. Anders ja, gaat klopt. hij het niet redden. Ja, dat klopt. Het nee. maakt ook dat uh, mijn uh, voornamelijk progressieve vrienden hier in Frankrijk zich weinig illusies maken. Zoals in 1981 nog wel. Vol illusies over de, maatschapp de maatschappijomwenteling. <lacht> nou, die kwam er niet. en Dat zal nu ook niet gebeuren. Maar we dus er zijn ook een, een heleboel mensen thuisgebleven. Een... Ja, denk je niet een, een drastische koerswending na het tijdperk Sarkozy? Wel op het gebied van werkgelegenheidsbeleid, jongeren, jeugdwerkloosheid zal Hollande werkelijk krachtdadig aanpakken. en zal ook wel wat, uh, wat doen in de richting van sociale rechtvaardigheid en ook fiscale rechtvaardigheid. De douceurtjes aan de hoogste inkomens zal hij, zal hij stoppen, uh, maar verder vooral veel continuïteit. Ten Broeke mee eens? Tot laatste hoop ik. En ik hoop dat vooral continuïteit zal blijken... daar waar het gaat om de Europese afspraken om deze uh, crisis te beteugelen. Daar moet Frankrijk zich niet onderuit wriemelen. Uh, nee. uh, het, ja, ja, erg... het Europese aspect spreken we straks nog ja. over verder. Ondertussen horen we weer allemaal woest uh, getoeter in Parijs. Uh, Berman <laughs> en Ten Broeke, we horen u zo terug over de Griekse uitslag... en over de gevolgen van beide verkiezingen voor Europa. Μιρωτά να σου πω για μια σχέση που τελειώσει. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μιρωτά να σου πω για μια σχέση που τελειώσει. Έχει κάνει κομμάτια, σου λέω, θύμα της είμαι. Εκώ. Θέλω να μάθω πού έχει πάει, Θέλω να μάθω που ξενυχτάει, Θέλω να μάθω ποιον έχει ερωτευτεί. Θέλω να μάθει πώ τη ζητάω, Θέλω να μάθει πώ ξεψυχτάω. Θέλω να μάθει πως κλαίω τις νύχτες γι' αυτή Δεν δεν αξίζει η σου Να καλά στη ζωή σου Για αμαρτίες παλιές Μια σχέση που τελειώσει. Έχει κάνει κομμάτια, σου λέω. Δύμα τη είμαι και εγώ Vardis en Remos met Telo Namato, dat is Grieks, correspondent Connie wat betekent dat dan? Dat betekent ik wil het weten en jullie willen waarschijnlijk over de verkiezingen iets weten. Ja, want ik moet nog even, eh, verkiezingen in Griekenland dus ook, zieke man van Europa voor het parlement al daar en jij gaat ons vertellen <laughs> is neem aan nog geen officiële uitslag, Nee. maar waar nee, lijkt het op niet. uit te draaien? Nou ja, die uitslagen lopen hier nog steeds binnen en dat zal wat tot diep, diep in de nacht doorgaan. Maar ja, het ziet er uh, natuurlijk naar uit dat de twee grote partijen heel erg uh, hebben verloren. Uh, de conservatieve uh, nieuwe democratie zal wel uh, de grootste partij worden. Maar de socialisten verliezen zo zwaar dat ze zelfs geen tweede partij meer worden. Nee. En nou ja, wie wordt die tweede dan? Dat is uh, Syriza, dat is een radicaal linkse partij. Uh, en dat is toch een grote verrassing. Ja. Hoe is de verkiezingsdag uh, verlopen? Hoe was de stemming? Wij zagen op de tv alleen maar boze, moedeloze, radeloze Grieken. <laughs> nou, zo erg was het ook weer niet. Maar ja, het, was eigenlijk, het waren eigenlijk hele vreemde verkiezingen, vind ik. Uh, normaal gesproken is er altijd uh, heel veel vlagvertoon. Veel lawaai. Uh, nou, noem maar op, dat was dit, uh, dit was nu niet het geval. De kiezers waren uh, ja, rustig. Uh, sommige mensen zeiden, nou we willen toch die twee grote partijen stemmen. Maar de meesten hebben zich tot gewend, toch gewend tot de kleine partijen. Ja. Zowel links als rechts. Nou, wat vinden Griekse commentatoren en de bevolking eigenlijk van deze uitslag? Zien ze er een oplossing in voor de problemen of juist niet? Nou nee, er is natuurlijk hier een, een aardverschuiving plaatsgevonden. En uh, ja, de day after, morgen, wordt een moeilijke dag. Want wie uh, ...moet uh, een nieuwe regering gaan vormen. Daar gaat het nu over. Ja. Nou, de conservatieve leider Samaras krijgt de eerste kans. Die mag proberen een regering te vormen. Misschien met de PASOK. Uh, het zou kunnen dat ze uh, toch een meerderheid in het parlement halen. Uh, maar dan moeten ze er zeker nog een derde of vierde partij bij hebben. Hoor, want anders is het allemaal te wankel. Uh, het wordt heel spannend, denk ik. Ja. Maar er wordt niet aan hoopt of het mogelijk is met in deze verhoudingen. überhaupt een regering te vormen? Nou, nee. Voorlopig moeten we dat nog even afwachten. We hebben zeg maar, ongeveer tien dagen de tijd. Ook. Eerst mag de leider van de grootste partij doen. Dan de leider van de tweede partij. en dan de derde. Oh, okay. En dan kan de president uh, nog de partijen bijeenroepen. om bijvoorbeeld een regering van nationale eenheid te vormen. En als dat niet lukt. Ja, dan komen er weer verkiezingen. Oké. Okay. Uh, VVD-kam, Dank, uh, Conny. vvd kamerlid Han ten Broeke en Europarlementariër Thijs Berman zijn nog paraat. Wat vinden jullie van dit uh, resultaat ten Broeke? Ja, chaos. Um, chaos uh, ja. Ik, ik moest hem wel even, kon de gedachte even niet onderdrukken... dat het waarschijnlijk nog veel erger zou zijn geweest als uh, Papandreou... die hiervoor zat, voordat Papademos die er nu zit... Uh, zijn referendum had kunnen doorzetten in uh, januari... Precies op het moment dat de euro eigenlijk weer een beetje opkrabbelde en we voorlopig in ieder geval konden vaststellen dat het ergste leed geleden was, we zijn nog lang niet in veilige haven, dat dat nu met terugwerkende kracht, hadden we daar de uitslag van kunnen weten. Dus ik ben blij dat dat toen niet is doorgaan. Nu zie je dat ook PASOK wordt afgestraft, logisch straf daarmee ook wat Thijs zo even zei, dus socialisten worden ook afgestraft voor verstandig beleid. Christendemocraten verliezen ook maar blijven één, misschien. Dat ze het samen kunnen. Ja, maar uh, ze krijgen nog maar 20 procent. De grootste partij 20 procent, ja. lijkt Nederland wel. Nou, het, het midden raakt ontvolkt. Dat zie je natuurlijk op het moment dat, dat de, ja, de eurocrisis... die daar natuurlijk het hardst doorzet... Nou, die, die, die, die leidt tot polarisatie. Dat is ook heel begrijpelijk. Uh, dan moeten er toch politie opstaan die dan uh, die, ja, die, die, die, zeg maar de, de gulden ja. te blijven bewandelen. Misschien dat er iets gebeurt zoals in, in Italië... Maar je ziet dat technocraten, in zekere zin is Papa Demo's dat, het uh, daar voorlopig ja, nog even voor het zeggen houden. En ja. wellicht komen komen nu zelfs nieuwe verkiezingen, ik weet ja. het niet. Berman? Ja, je ziet dat uh, PASOK, de socialisten, dat hij uh, inderdaad ontvolkt raken. De, hun verweesde kiezers zijn diep teleurgesteld dat Papandreou er niet in is geslaagd om het klassieke verhaal van de sociaal democratie overeind te houden, van sociale rechtvaardigheid. ...in een crisis die zijn weergaan niet kent en die toch terecht komt bij de gewone Grieken... ...die met die crisis verder niet zoveel te maken hebben, in ieder geval er geen schuld aan, aan, aan hebben. Nou, paas ook wordt keihard afgestraft, en, want mensen voelen het als verraad aan hun eigen, aan hun eigen partij, aan hun eigen partijidealen ook. En dat, datzelfde geldt voor de christendemocraten in iets mindere mate... Die worden minder hard afgestraft. Die gaan van iets van 35% naar 20%. En PASOK gaat van 44% naar 14%. Nou, dat is nogal ja. wat harder. Um, beide partijen dragen een zware verantwoordelijkheid. voor het mismanagement. het financiële mismanagement in het land. Uh, meer dan 10 jaar, 20 jaar. Nou, dat weten de kiezers. En uh, dat, zullen ze dat zullen deze partijen weten ook. Dat is voor hen zelf uiteindelijk een heel gezonde, gezonde periode. die ze ja. nu moeten ingaan. Want ze zullen dat vertrouwen moeten heroveren. En ja. ondertussen is het politiek natuurlijk geen makkelijke situatie in het land. Maar een, een uiterst linkse partij wordt de tweede in grootte ten broeke. En er komt een fascistische ja. partij in het, in het parlement. Dat ja. is niet misselijk. Uh... Ja, dat is dus die extreme polarisatie. Um, uh, kijk, wat, wat uit oh. deze, deze as kan wellicht nog een Phoenix uh, reizen. Op het moment dat uh, bij PASOK en bij de, nou, uh, de, de, de Christendemocraten... Um, uh, dat daar een, uh, mensen opstaan die misschien niet belast zijn met het verleden. Want deze twee partijen hebben er een puinhoop van gemaakt. Hebben Griekenland over de rand van de afgrond gedrukt. En dat hebben ze allebei gedaan de afgelopen 20, 30 jaar. Um, en dat daar nieuwe mensen op staan. Dat is wat ja. je kunt hopen. En dat daarmee een nieuw Griekenland geboren kan worden. Berman, mag ik je eens vragen. De Griekse kiezers lijken het Europees beleid bij deze verkiezingen af te wijzen. De nieuwe Franse president wil toch ook een andere wending geven aan het Europees beleid. Wat betekent deze verkiezingsdag per saldo voor het crisisbeleid van Brussel? Nou, ik denk dat het moeilijk is om, om zo die vergelijking tussen Frankrijk en Griekenland te maken, behalve dat ik denk dat als Sarkozy is afgestraft door, een, door de linkse kiezers, dan is dat ook wel omdat ze hopen op die sociale rechtvaardigheid. Als je deze crisis niet doorkomt met de lasten eerlijk te delen, dan kun je rekenen op de woede op die gematigde partijen die zorgen voor het gebrek aan sociale rechtvaardigheid. Dat moet een les zijn, ook voor Nederland. Ja, na ten broeke met die sociale rechtvaardigheid... is het weer moeilijker de begrotingstekort uh, terug te dringen als niet. Dat is helemaal les... niet een kwestie da van keuze. Daarom is de les... Uh, die gaan we maken, Thijs. Daarom is de les die Nederland trekt en die Nederland volgens mij al getrokken heeft... in die zin zijn er twee landen die zich daaraan kunnen ontworstelen... dat zijn Duitsland en Nederland. Daar heb je twee regeringsleiders zitten die volstrekt eerlijk... Uh, de uh, vorige verkiezingen zijn ingegaan. En uh, in het geval van Merkel heeft dat ook al geleid tot een herverkiezing. En dat is de boodschap. Um, uh, we kunnen u met sociale rechtvaardigheid... En en allerlei andere prachtige beloften... Um, uh, ja, uitzichten voorspiegelen die er niet zijn. En de realiteit is dat ook voor Nederland geldt... Uh, dat we uh, mm. door dit dal heen moeten om er weer, uh, weer uit te kunnen komen. En volgens mij weet ook iedereen dat. Want aan de keukentafel maken we dezelfde afwegingen. En mensen belonen Hang. politieke leiders met moed. En dat zal straks in de Nederlandse verkiezingen niet anders zijn. Welman, ik wil je pruttelen... Ja, pruttel, ja, het gebrek aan sociale rechtvaardigheid in onze politieke keuzes is geen natuurwet waar we ons niet aan kunnen ontworstelen. Het is een politieke keuze en die kunnen de kiezers afstraffen. Ik hoop dat ze dat in september zullen doen. Ja, maar wat ten Broeke zei, Duitsland en Nederland als basis voor dat, uh, voor dat crisisbeleid is een, een beetje uh, mager en smal. Nou ja, kijk eens, er zullen in Europa niet aan de ene kant een paar winnaars staan en aan de rest verliezers. Er zijn of alleen maar winnaars of alleen maar verliezers. Ook in Nederland verliezen we dit jaar 100.000 banen aan de crisis. Zo simpel is het. En dat, dat betekent dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Daarom kijken we ook zo naar die Franse verkiezingen, naar de Griekse verkiezingen. Ja. En in Nederland zullen we ook moeten nadenken over ons eigen beleid. Willen we de crisis uitkomen? Dat gaat over een groeistrategie die we met de andere Europese landen okay. zullen moeten opzetten. Heren Ten Broeke en Berman, bedankt voor u uw commentaar bij de Franse en Griekse verkiezingen. Dank u wel. Don't come back. Don't oh, come back. Now, I didn't mind being left alone. But I got tired of you bringing your business home. Now I'm making all the raisins to the welcome on the mat to baby. Don't come back. James Hunter, don't come back. Op 16 mei 2011 werd Kenia wakker met dit nieuws. Olympic marathon champion Samuel Wanjiru is no more. His dead at the young age of 24, leaving tough questions... for detectives currently piecing together his last moments. Reports indicate that Wanjiru fell off the balcony of his home... in Mudaiga estate in Nyahururu town at about 1 a.m., just moments after he had been allegedly engaged in a domestic scaffold. Marathonlopers Samuel Wanjiru, Wen de Olympisch kampioen van 2008, was de vorige avond van zijn balkon gevallen en omgekomen. 26 of 27 jaar oud. De journalist Frits Konijn, welkom. Dankjewel. Hoe hij precies aan zijn eind kwam, weet jij, na alle research... Ook nog steeds niet zeker, hè? Nee, dat is uh, nog steeds een groot raadsel. Ja. Maar dat het geen zelfmoord was, wat de politie in eerste instantie claimde... dat staat wel vast. Ja, maar hij is dus, dus afgevallen, dronken of geduwd? D nee, wat ik denk... Kijk, dat hij van het balkon is gevallen, dat staat wel vast. Um, er zijn twee varianten mogelijk. Eén, het was moord. En dan zou het vooraf aan de volgen gebeurd zijn. Ja. Of um, het was uh, een ongeluk. Ja. In, dat, in het boek Doodlopen, dat u, hebt u geschreven... hebt u Leven en Dood van Manjiru gereconstrueerd. Wat, wat fascineerde u in dit verhaal? Want het is een hele klus geweest, die reconstructie. Ja, wat, wat niet zou ik hard zeggen. Uh, kijk, alles zit erin. Uh, hoe ellendig het verhaal ook is uh, in zich natuurlijk... is het journalistiek gezien een, uh, een, een prachtverhaal. Ik bedoel, er zit uh, heel veel overspel in. Uh, er zitten ja. fantastische prestaties in. Uh, er zitten Afrikaanse toverkunsten in. Ja. ja, een heel beeld van de Afrikaanse... De ja, dat, ook. Ja, en dat, hoe, dat zeg je inderdaad wel goed. Dat, uh, zo heb ik dat lopen. ook gevoeld. Ja. Dat, je, dat ik aan de hand hiervan ook iets over Kenia aan het vertellen was. Ja. Aan de lijn, uh, Jos Hermens, oud-atleet en sportmanager. Goedenavond. Goedenavond. Geloof uh, je begeleidt Afrikaanse lange afstandslopers, onder ja. wie Haile uh, Selassie. En je kende Samuel Wanjiru ook, hè? Ja, uh, inderdaad niet super intensief, maar wel heel vaak uh, ontmoet en... Uh, ja, hele sympathieke, aardige jongen, een, een ergste, als je hem te ontmoeten, dan ja, kon je er helemaal voor vallen en natuurlijk een waanzinnige uh, marathon talent, ongelooflijk talent. Ja, zag u meteen dat hij een goede talent atleet was toen u voor het eerst uh, zag lopen? Ja, bij de junioren was hij al heel goed en hij is eerst in Japan geweest, daar is hij doorgebroken omdat hij daar voor het eerst serieus ging trainen en ja, van, van begin af aan was hij al heel goed. Ja, ja wat, wat dacht u toen u het bericht van zijn dood hoorde? Ja, een shock. Uh, in shock, daar reken je niet op. Uh, vooral omdat het in de eerste instantie werd aangekondigd als zelfmoord, nou dat, dat kan, dat past gewoon niet bij zijn karakter. Uh, dat het dat zelfmoord zouden, zou moeten zijn. Uh, en van de andere kant ook wel meteen een, een tweede gedachte van ja, uh, heel moeizaam leven. Uh, en ik, ik wist dat het problemen waren. Niet dat die zo groot waren zoals ze nu in het boek uh, beschreven zijn, maar wel dat er grote problemen waren met met name met, met de aan vrouwen. En ja, dus dan, dan, dan, je bent in shock, maar je. Je realiseert je ook dat zoiets kan gebeuren met, met, een, met een jonge man zoals hij. Manjiro won in 2008 de marathon op de Olympische Spelen in uh, Peking. Als gezegd, laten we even luisteren. dan op 36 kilometer, Samuel Kamal Wansiru van Kenya maakt zijn break, approaching the bird's nest, met alleen 2 kilometer remaining, is Wansiru in front. En het zou iets something om hem te stoppen. The roar of the crowd when he enters the main stadium lets him know that the ultimate prize is not far away. The pace has been remarkable and when he crosses the line, he's set a new Olympic record. Taking almost three minutes off the old time, set by Carlos Lopez of Portugal back in 1984. Had die, als hij er nog was geweest, Hermes, ook, ook de marathon in 2012 op de Spelen in Londen kunnen winnen? Kunnen lopen. Ja, hij was nog lang niet op zijn hoogtepunt. Het uh, ging allemaal fantastisch, uh, waanzinnig talent. Het enige was natuurlijk uh, de tussen hele omstandigheden uh, waarin hij leefde. Uh, ja, het focussen op, op alleen maar de sport, te veel dingen omheen. Ja. De mensen die dingen van hem verlangden, zijn familie, uh, ja, zoals het in Kenia heet, de Extended Family, iedereen wilde iets van hem en dat dat, uh, dat dat zou het enige zijn wat hem had kunnen stoppen van een Tweede Olympische Zegen nu in Londen dit jaar. Ja. Ja, want Frits Konijn van Jiro's leven heeft dus na, na die zege in Peking... vooral een tragische wending genomen. Eén uh, één grootste overwinning daar nog, hè, de 2010 Chicago. Ja, ja. maar uh, wat is er gebeurd? Uh, nou, het meest opvallende wat er toen gebeurd is, is uh, rond kerst 2010... Uh, een echterlijke Vrouw treft hem aan in bed met het dienstmeisje. Uh, hij bedreigt zijn vrouw uh, tijdens diezelfde avond met een AK-47. De vrouw wil ja, merkwaardig oh. genoeg uh, scheiden... Um, mag niet van, uh, van de raad van ouderen van het dorp. Dus uh, er de, de, de, de, de, de komt dan weer een soort uh, verzoeningsbijeenkomst. Uh, ja. Dan gaan we weer vrolijk verder, zogenaamd. Uh, ja, en ondertussen zie je dat Wanjiru uh, of eigenlijk Sami... zoals hij zo langzamerhand een beetje begint te voelen... Uh, steeds verder aan het afgeleiden is. Ja, en, en, en steeds meer geld uh, verspild. En, uh, ja, het, dat, dat, dat is ook zo, maar je moet ook niet vergeten... kijk, die jongen die heeft uh, zeker 6 miljoen dollar bij elkaar gelopen... in de loop van de tijd. In een toch tamelijk ja. korte carrière natuurlijk. Zonder opleiding, ook eerlijk gezegd niet de slimste van de klas... Ja, ga er maar aan staan. Ik bedoel, uit een boerenfamilie, um, ja. ik, een hele opgave. Zijn er meer Keniaanse lange afstandslopers die die ontsporen? Ja, er zijn er meer. Ik bedoel, in, natuurlijk verder weg, in de meeste gevallen gaat het goed... en uh, leveren ze een goede bijdrage aan, uh, aan het onderhoud van familie en dorp. Maar er zijn er zeker meer. Ja, de, de meest bekende daarvan is nog Henry Rono... Die, uh, ja, ja, ja. waar Jos uh, overigens nog mee gelopen heeft. Ja. Uh, maar, uh, Jos Hermans, komt dat vaak voor bij Afrikaanse topatleten... niet kunnen omgaan met de roem en de wilde? regelmatig wel... Uh... Vroeger misschien nog wel meer, uh, door de geïsoleerdheid in, in Kenia op het platteland. Uh, heel veel is veranderd natuurlijk met de mobiele telefonie, maar daardoor is het toch op een of andere meer meer openheid gekomen. En uh, ja, je ziet het nog steeds gebeuren, maar wel minder dan vroeger. En uh, ja, dit is natuurlijk een hele verhangen les, maar ja. toch wel hopelijk een les voor de toekomstige generaties. En ja, is het is vooral een Keniaans probleem, want we ja. werken ook heel veel in Ethiopië. er dus zijn natuurlijk de twee landen van de lange afstand. En in Ethiopië speelt het veel minder. Uh, Hoe uh, komt uh, dat volgens nou? Mij, volgens mij ligt dat aan de, de, de, religie, de religie, de orthodoxe christenen in, in, in Ethiopië... die dan toch op een of andere manier, eh, volgens mij staat het niet zo in het geloof... maar toch in ieder geval eh, alcohol... Eh, verre van zich houden, of wel. in ieder geval heel weinig daarvan gebruik maken. Ja. ja, Plus natuurlijk de politieke situatie in Ethiopië... die veel strenger is dan die in Kenia. Dus ja. het is, er, zal daar ook moeilijker zijn om ongezien te ontsporen. Is er iets aan te doen, Frits Konijn, om te voorkomen... dat jonge atleten <coughs> afglijden? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, de, de, de, de opleiding die zal verbeterd moeten worden. Wat mijn, ik, ik heb in uh, Kenia gesproken met uh, een Keniaanse psychiater... die zich met dit probleem bezighoudt. En volgens mij stelt die dat wel goed voor. Die wil eigenlijk een soort mentorschap. Ja. Dus, dus, dus oudere atleten die een uh, jong talent onder hun hoede nemen en die een beetje begeleiden. Dat Goedie. lijkt me een uitstekende uh, uitkomst. Goed idee, Hermans? Ja, er gebeurt ook al wel heel veel. We hebben zelf ook een aantal trainers uh, voor ons in Kenia werken. Onder andere iemand die uh, heet Patrick Sang, die heeft ook in Amerika gestudeerd. Dus uh, we maken er al heel veel gebruik van. Maar dan nog blijft het af en toe moeilijk om, om jongens op het pad te padden. zijn ze de hele week zijn ze in, een, zeg maar in een groep om te trainen, gaan ze het weekend vrij... en dan zie je toch weer, uh, gelukkig niet meer zoveel, zie je toch weer mensen wegglijden in, in het alcohol. Ja. Dank Jos Hermes, dank Frits Konijn. boek heet Doodloper. Het tragische einde van Olympisch marathonkampioen Samuel Wanjiru... komt dinsdag uit. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Zes CDA-leden hadden zich als kandidaat-lijsttrekker gemeld... maar voorzitter Rut Peton vertelde vanmiddag in Buitenhof... dat er nog zes bijgekomen zijn. Goedenavond, Harry Wesseling. Goedenavond, kandidaat-lijsttrekker CDA. U bent een van de zes die we al kenden. Kent u de andere zes ook? Nee, nee, ik ken ze niet. Ik ken, uh, ik ken één meneer van gezicht die namelijk in de centrale ontvangsthal gisteren toen we naar de keuziecommissie moesten, die, die na mij kwam. En uh, We hadden allemaal een half uur, dat god voor iedereen. Voor mij kwam van half elf tot elf uur Sibana Sonaas Mabuma en dan van elf tot half twaalf ik. En dan een andere meneer die ik wel ken van congres, is wel een bekende CDA'er. Hoe ik... ziet hij eruit? Nou, het is een beetje een alternatieve meneer, oh. maar, dat, maar dat geeft allemaal niks. Nee. Uh, in hart en ziel uh, en zaligheid, uh, cda -er. Ik weet alleen niet precies hoe hij heet. En daar waren dus blijkbaar nog vijf mensen die zich wel tijdig gemeld hebben... voor uh, uh, ja. vrijdag tien uur, vrijdagmorgen... maar die het niet in de publiciteit uh, nee, nee, willen nee. hebben. Nou, zei voorzitter Peter omdat zes van die twaalf kandidaten geselecteerd zijn... Ja. en morgen om acht uur in Rotterdam worden gepresenteerd. Klopt. Gaat u naar Rotterdam? Ik ben morgen in Rotterdam. Oh. Maar uh, wordt u daar ook gepresenteerd? Ik ben in Rotterdam. En of ik daar gepresenteerd word, wel of niet... Dat... Maar weet u het al? Dat weet ik wel. Oh. Maar het is geheim. Ik bewaar mijn ja. fatsoen. Als je niet integer bent dan uh, ben je geen knip voor de neuswaard als uh, kandidaat-lijsttrekker van het CDA. Dus integer ben ik, staat ook in de profielschets. Maar ik heb gewoon beloofd om het lekker spannend te houden voor de media... om ah. dat uh, niet te vertellen. En ik vertel het u dus ook niet. Moet u luisteren, als ik niet gepresenteerd word... dan wil ik er toch bij zijn. Ja. Want dan ga ik ze toch allemaal een handje geven. Oh, ja. En dan ga ik toch uh, iedereen succes wensen. En mijn persoonlijke slogan... Mijn persoonlijke slogan, die zal ik u even vertellen, dat is: als de nood het hoogst is, is Harry nabij. Ah, Oké, okay. als de nood het hoogst is, is Harry nabij. Ja. Wordt het morgenavond in Rotterdam daar een pittig debat of gaan jullie elkaar een beetje zitten sparen? Nou, ik zou willen dat het pittiger wordt dan het bij de P van de A was toen met meneer Samson. Dat zou ik willen, dat het fair wordt, maar als je politiek inhoudelijk van mening verschilt, dan mag dat natuurlijk best gezegd worden. En okay. voor mij hoeft het niet zo tam te zijn. Nou, dank Harry Wesselink. Dit was een sterkte morgen in Rotterdam. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zo de slechte Janne. En ik eindig met een gedicht van Alexis de Rode. Voorjaar. Kom geliefde, bind je haar los. Er bloeien meer koetjes in de singel. Vouw je huis tot een bloem, trek je slippers aan. De tekenen staan gunstig. Ik hoorde op het journaal dat de paus condooms uitdeelt... en de oorlog in het Midden-Oosten is voorbij. Gisteren nog vond ik op de hoek van de Willemstraat een prachtige traan. Maak je bovenste knoopje los. Rammel met je sleutels. Heb geen angst. We hebben elke de kou van de winter doorstaan... gescheiden door straten en muren. Hoe zou de zomer ons kunnen deren als we samen zijn?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 Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen, tablets en scooters. Deze week bij WKAM.nl honderden must-haves die je niet mag missen. Kom ze nu ontdekken, want op is op. Voor de must-haves. Eerst WKAM.nl Dit is Radio 1.